Van 9 uur. Jan van der Putten met Dirk Bolt van het tv-programma Spoorloos is ontvoerd in Colombia samen met zijn cameraman. Ze waren in een beruchte regio in het noorden van het land op reportage om te zoeken naar de biologische moeder van een adoptiekind. Wie de ontvoerders van Bolt en zijn cameraman zijn is nog niet duidelijk, maar volgens het Colombiaanse leger is het guerrillabeweging ELN. Steeds meer bedrijven en overheden bekijken bij de aanschaf van spullen of die geschikt zijn voor hergebruik. De afgelopen drie jaar is op die manier voor 100 miljoen euro aan kantoorartikelen, bedrijfskleding en andere spullen aangeschaft, meldt organisatie MVO Nederland. Hergebruik levert vaak ook weer geld op, zegt MVO. Australië stopt tijdelijk met bombardementen boven Syrië. Volgens het Australisch ministerie van Defensie gaat het om een voorzorgsmaatregel... nu de spanningen tussen Rusland en de VS over de luchtaanvallen zijn opgelopen. Zondag schoten Amerikaanse piloten een Syrisch gevechtsvliegtuig uit de lucht. Rusland, bondgenoot van Syrië, is daar woest over. Gisteren zei Moskou dat het voortaan alle vliegtuigen en drones van de internationale coalitie... die ten westen van de Eufraatrivier opereren, als doelwit beschouwt. Ook Australië hoort bij die coalitie. Coalitie. De Australische regering zegt nog niet te weten hoe lang de opschorting zal duren. De operaties van Australië boven Irak gaan wel gewoon door. Qatar wil voorlopig niet in gesprek met de buurlanden. Eerst moet de boycott tegen het land worden opgeheven, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Twee weken geleden besloten Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte Qatar te boycotten. Het land kan daardoor geen voedsel meer importeren. De boycott volgt op de beschuldiging dat Qatar terroristen financieel steunt en daarmee de stabiliteit in de golfregio ondermijnt. Het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden plaatselijk vanmiddag zo'n 21 graden, in het zuiden plaatselijk 30. Dit was het DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Staat 7 kilometer vanaf Stroe. De linkerrijsstok is dicht op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. A2 Den Bosch Utrecht tussen Knopendijl en Culemborg 7 kilometer. Drie kwartier vertraging op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht 11 kilometer file op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Amsterdam, Sloterdijk en knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 15 kilometer file tussen Nieuwebrug en Nieuwegein. A27 Breda-Gorkum, weer heel veel vertraging tussen Geertruidenberg en Industrieterrein-Avelingen. 11 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Andere kant op richting Breda staat 4 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Op de N201 Hilversum-Uithoorn bij de aansluiting met de A2 3 kilometer file. Op de N210 Schoonhoven-Nieuwegein bij de A2 2 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zondag. Solo in tu boek, yo quiero acabar todos estos besos, que te quiero dar.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 begin van uur 2 van Zandvoort op zondag bij CFM. Jorden, Erik, Ecclesias en Duella El Corazon. 7 over 3, Zandvoort, een goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Wat gaan wij in uur 2 allemaal doen, Albert-Jan? Ja, allereerst even uh, een bericht voor de treinreizigers. Uh, aan het eind van de vorige uur melden wij u dat er dus uh, geen treinverkeer was... tussen Amsterdam en Haarlem. Dus de, de vertraging neemt inmiddels af. En uh, volgens de NS rijden de treinen weer normaal rond kwart over drie... Dus uh, geen paniek, geen alternatieve routes. Gewoon als je binnen Amsterdam moet, kan je rustig met de trein. Gelukkig. Goed, welkom terug bij het tweede uur. Nou, zojuist is de 24 uur van Le Mans uh, geëindigd. Uh, vrij een chaotisch einde ook. En uh, we zitten met smart te wachten op de overall uh, uitslagen. En onder voorbehoud, ik moet het even zeggen onder voorbehoud. Uh, uh, in de lmp 2 klasse Racing Team Nederland een dertiende plek. Maar dat nog even onder voorbehoud onder leiding van Jan Lammers. Met meneer Van Eert, de eigenaar van de bekende winkelketen. En de derde rijder was niemand minder dan Rubens Barrichello. Een geweldige prestatie. Goed, wat gaan we doen in de tweede uur? Nou, terwijl er dus de, de EK zandsculpturen, uh, week uh, zijn einde nadert. Niet de Zandsculpturen, maar in ieder geval het EK wel. En vanmiddag, later in de middag zal de winnaar bekend worden wie de Europees kampioen zandsculpturen 2017 wordt. Verder wordt er nog druk gefietst op het circuitpark Zandvoort... onder het motto Cycling Zandvoort. En vandaag nog een speciaal B-evenement daarop. En dat heeft alles te maken met de elektrische fietsen. Dat allemaal nog tot vijf uur. En de klassiek liefhebbers hebben zich inmiddels weten te vinden... in de, uh, de Protestantse kerk aan de Poststraat 1. Want daar is om drie uur het Classic Concerts begonnen. Verder natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws. En wellicht dat er nog nieuws binnenkomt. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Ja, de reanimatie uh, hebben we nog in het uh, bos. Nou, we kunnen melden dat de man inmiddels... Uh, met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. De zonnige klanken van José Feliciano en Panta Catar. Nou, we gaan nog wel even door hoor, met de zonnige muziek, zelf de zondag bij CFM. Wat dacht je van uh, Ricky Martin? Hier is Penta Paca. 25 graden hier in Zandvoort, dus ja, laat de zomer maar komen. dat hoor je ook aan de muziek van CFM Zandvoort. Dit was de zonnige van Ricky Martin. Ja, de zandsculpturen staan gelukkig weer hier in het centrum van Zandvoort. Albert-Jan? Ja, het, nadat zijn een ontknoping, want later op de dag... zal de Europese kampioen zandsculpturen 2017 worden gekozen. Maar na een week lang karven, zoals het heet... met het, het, het, het beeldhouden van de dus stukken zand... is het eh, vandaag zover. Uit zes deelnemers wordt de nieuwe Europese kampioen... zandsculpturen bouwen gekozen. Daarmee is het Zandvoorts Sculpturen Festival 2017 officieel geopend. Het kampioenschap heeft dit jaar als thema Hollandse Meesters. Naast de zandsculpturen is er een buitenexpositie op het Badhuisplein... en de Boulevard in hetzelfde thema. Daar zijn beelden uit het Rembrandthuis, Zandvoortsmuseum Escher... het Paleis, Amsterdams Museum en Hermitage Amsterdam te bewonderen. Een bijzondere samenwerking tussen Zandvoort en deze iconische musea. Vanaf 28 juli wordt er ook nog een eigentijds tintje aan het Hollandse Meesters van Zandsculpturen toegevoegd. Een van de sculpturen zal overgaan in een spectaculaire 3D-straattekening... een primeur... De combinatie van zandsculptuur en een 3D street art is nog nooit eerder vertoond. In het Zandvoortsmuseum is vanaf 16 juni tot en met 20 augustus bovendien een speciale expositie over Hollandse meesters. De zandsculpturen zelf zullen tot 30 november te bewonderen zijn. Als voorproefje op het officiële zandsculpturenfestival uh, was er op 16 juni, uh, dat is dus uh, afgelopen week. Bij de opening van het nieuwe Stationsplein een speciale zandsculptuur gemaakt als ode aan het circuit Zandvoort. Hoewel dit zandkunstwerk officieel geen deel uitmaakt van het Zandsculpturenfestival, is het zeker een bezoek waard en een van de mooie opwarmers voor 18 juni. Uh, wandelroutes zijn te verkrijgen bij het VVV... zodat u geen een van deze prachtige zandsculpturen hoeft te missen. Nee, en het uh, ziet er weer heel erg mooi uit. Dus we gaan er met z'n allen van genieten. De zandsculpturen die uh, op dit moment uh, in het uh, centrum staan... die zien er goed uit hoor. Dus, ja. vanmiddag weten we wie de winnaar is. Hè, dus, uh, ja. Ja, na vijf wordt dat. Na wel. vijf uur, ja. ja. Dus wij kunnen het niet melden. Helaas niet bij Sofort tot Zondag.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 Try on all your knives like this I Put some spots Dan hebben we hebben het over de 24 uur van uh, Le Mans. Nee, wij blijven gewoon lekker in de studio zitten hoor. Ja, dus. het, het, het, het, het is jammer, ja, het is een beetje slecht te lezen voor de kijkers. Ja, ja, maar, ja, ja nou ook voor ik, mij ik hoor. Doe, dus. Ik, ik <laughs> doe van hopige pogingen om uh, de einduitslag uh, voor u samen te stellen. Maar uh, dat, uh, dat is een beetje ingewikkeld nog. Want uh, dat komt niet uh, al te vaak in beeld. En als in beeld is dus zijn we net bezig met een ander bericht. Maar ik, uh, laten we beginnen met de LNP 1. Dat is dus, laten we zeggen de koningsklasse van uh, de Formule 1 af van, uh, van, uh, Le Mans. Uh, de merkteams tussen Toyota en Porsche, het is een jaarlijks gevecht. Maar uh, er waren zes auto's uh, ingeschreven voor die klasse. En er zijn twee gefinished. Mm. Ja, dus vannacht waren de, de Toyota's, die uh, gingen aan de leiding. Maar de een na de ander ging stuk. Dus op een gegeven moment bleven er twee Porsches over en één Toyota. Maar tegen het einde van de ochtend viel ook een Porsche stil. Dus toen had ik nog twee over. Dat was een Porsche-team en één uh, Toyota-team. En uh, laten we zeggen, uh, het is wederom Porsche gelukt... om de 24 uur van Le Mans in de LMP1-klasse te winnen. En terwijl er nu allemaal uh, prijsuitreikingen uh, gaan uh, plaatsvinden. In ieder geval, het was weer een, uh, een, een hat-trick, kan ik wel zeggen, voor Porsche. Want het is de derde keer in een rij dat ze de Le Mans winnen. De LMP1 gewonnen door Porsche. En nog even onder voorbehoud... Uh, over overal, dus uh, met alle, alle gefinished auto's... een dertiende plek voor uh, Racing Team Nederland... onder leiding van Jan Lammers, uh, John, van Riet, uh, John van Riet... en niemand minder dan Rubens Barrichello Een geweldige prestatie. Uh, zodra er weer meer uitslagen binnenkomen, zullen we u die, die, die uiteraard niet onthouden. Oké, okay, tot zover inderdaad het nieuws over de 24 uur van Le Mans. Zodra krijg je hem, hè, de middag en dan krijg je te horen... wat je de komende dagen allemaal weer kunt gaan doen hier in Zandvoort. En dat is weer heel wat, dus hou je radio aan voor uh, meer nieuws daarover. Eerst gaan we de Nole Sisters voor je draaien en in de mood voor dancing. ...van de sisters en in de Moed voor Dancing. Ja, het is half vier, tijd voor de evenementagenda. Ik zei het eerder al in het programma vanmiddag... dus de, ...de uitslag van de Europese kampioenschappen Zandsculpturen. Later op deze dag bij het Stadforsmuseum... ...zal de Europese kampioen worden gehuldigd. Maar daarna kunnen wij, uh, stervelingen, om het zo maar eens te zeggen... ...nog tot en met november genieten van deze prachtige zandsculpturen. Dus alle gasten die in Zandvoort zullen bezoeken en aan het bezoeken zijn... kunnen dus genieten van deze prachtige kunstwerken. Een wandelroute kunt u bij het VVV halen... en ook bij de diverse zandsculpturen staan deze routes... Of liggen deze routes voor u... zodat u geen een van deze prachtige kunstwerken hoeft te missen. Nou, nog tot vijf uur wordt er gefietst op het circuitpark Zandvoort... tijdens de fietsweekend onder de titel Cycling Zandvoort... Goed, dan gaan we naar morgen. Dan is het, 5 ju dan is het even kijken, 19 juni. Dan is het tijd voor Restaurant Fris. En wel in uh, een uniek evenement waarbij toprestaurants... zich out of the box bij Ayuma op het Zuidstrand van Zandvoort presenteren. En morgen is het dan tijd voor Restaurant Fris. U bent vanaf 6 uur van harte welkom. En u wordt ontvangen met bubbels. En het diner begint vanaf 7 uur. De kosten bedragen 39,50 euro. Inclusief bubbels. Dat allemaal morgen vanaf 6 uur. Op het Zuidstrand bij Ayuma. En dan, ja, het ene grote evenement is nog niet voorbij. Of het volgende staat alweer te popelen om te beginnen. En dan hebben we het over het prachtige culinair Zandvoort. Een driedaags culinaire reis. Door Zandvoort op het gasthuisplein. Het begint allemaal op 23. Het is op 23, 24 en 25 juni. En dat op het gasthuisplein in Zandvoort en alweer voor de negende keer culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten, chocola, koffie en de gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, wordt het hoogtijd en is het vol misschien handig om te weten. Een hapje gaat niet zonder een drankje. En daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt gaan halen. En tijdens het evenement kunt u uitsluiten met zogenaamde scharrekoppen betalen. En sinds kort hebben wij ook het, de scharrehop. En dan heb ik het over een biertje dat ongetwijfeld daar ook te verkrijgen is. Een, een lokaal echt Zandvoorts biertje. Maar u kunt de scharrenkoppen, dat zijn dus munten, daar kunt u mee betalen. En deze zijn per tien te koop. Bij twee kassa's op het terrein. U kunt hier ook pinnen. Eén scharrenkop staat gelijk aan 1 euro. De gerechten kosten maximaal 6 scharrenkoppen. En er is inmiddels een schitterende krant, uh, uh, uh, heeft het daglicht gezien. Waarop de deelnemers staan vermeld en wat, alle, wat u allemaal kan eten en drinken en hoeveel scharrenkoppen dat kost. Geweldig evenement culinair Zandvoort. Het begint allemaal op 23 juni om 5 uur. En het loopt door tot met 25 juni, half 10 in de avond. Locatie het gasthuisplein. Dan is het op 24 en 25 juni weer uh, uh, Italië wat de klok slaat op het circuit Zandvoort. Want dan is het weer tijd voor Italia A. Zandvoort. Ook een klassiek evenement. Als er één evenement in Nederland is... dat de harten van Italië-liefhebbers sneller laat slaan... dan is dat wel Italia a Zandvoort. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastisch auto... en lifestyle-evenement voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreid programma met auto's en motoren op het circuit wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment op de paddock. Het zijn twee dagvervullende programma's. Dat allemaal op 24 en 25 juni tijdens Italia aan Zandvoort op circuit Zandvoort. Meer informatie over dit geweldige evenement... en over alle andere mooie evenementen op het circuit... kunt u uiteraard de website uh, raadplegen www.cpz.nl. Gaan we naar 25 juni om 10 uur morgens tot 5 uur in de middag... is het weer tijd voor de traditionele kunstmarkt...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 En hebben we net drie dagen gewandeld de, tijdens de Zandvoortse wandel Vierdaagse. Ja. We gaan nu fietsen en wel vier dagen lang. Op 27 juni begint dat om half zeven en het loopt door tot 30 juni 8 uur s'avonds. Dit jaar alweer voor de vijftiende keer een fiets Vierdaagse in Zandvoort. Georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. En er wordt gefietst van dinsdag 27 juni tot en met vrijdag 13 juni. En er zijn routes van 15 uh, kilometer rond en door ons prachtige dorp Zandvoort. Kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. Voor de pechvogels onder de fietsers geen nood. Als u een lekke band krijgt of een andere fietspech, fietspech... dan komt een servicewagen van Verstegen u helpen. Ze proberen het probleem onderweg op te lossen... en anders krijgt u gewoon een leenfiets. Inschrijfadressen en tevens kaartverkoop bij de Bruna... aan de Grote Krocht Verstegen aan de Halterstraat... bij mevrouw Miezebeek aan de Haarlemmerstraat 12... en bij Martine Joustra aan de Witteveen nummer 11. Meer informatie over de fietsvierdaagse van 27 juni tot en met 30 juni kunt u uiteraard teruglezen op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl. Dat was hem de evenementagenda. Dus nou, de komende dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En ook de evenementen kun je nalezen op de CFM app. Mocht je nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. In de Play Store, App Store of Windows Store is je helemaal gratis verkrijgbaar. Je gaat naar het minuutje, kijkt bij evenementen... en je blijft op de hoogte van de laatste evenementen. En ook het nieuws volg je uiteraard via de app. En anders luister je wel live of kijk je op, uh, op uh, de app... naar de beelden uit de stroms van het stroms. Ik wil er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 in Juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog, op, ho, hoop. Steur versnelling, wordt te wakker, want het is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen, je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat het om.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 Wakker, want dit is jouw droom Je geeft hoop aan de mensen Je geeft hoop, hoop, hoop En daar gaat het om Yeah, yeah, yeah Yeah, oh, en daar gaat het om Yeah, yeah, yeah mm, Dus elke dag genoten deden we samen met uh, deze single van uh, Nielsen. Twaalf minuten over half vier. We kijken even naar, uh, naar de regie. <laughs> naar Albert-Jan. <laughs> ja, wat okay. ben je allemaal aan het doen, joh. Het ja, is, is te hectisch, hoor. Ja, het is hectisch. Even kijken. Waar was ik mee bezig? Laten we eerst eens even uh, de zaak synchronisch aanpakken. En even terug uh, gaan naar uh, Le Mans. Die uh, om drie uur is uh, gefinished. Nog even het uh, verhaal en, uh, over de eindstand voor, uiteraard voor Racing Team Holland. Allereerst de Porsche van Timo Bernhard, Brendan Hartley en Earl Bamber heeft de 24-uurs race van Le Mans gewonnen. Daar zag het na de eerste uren zeker niet naar uit. Jackie Chan Racing, ja die filmster, met Velpenaar ho Hoping Tung aan boord, werd verrassend tweede. Bernhard verspeelde zaterdag een uur naar uh, ba bandproblemen. Zijn team, een van de zes in de LMP1 klasse, zag in de nacht echter drie concurrenten uitvallen en een tijd verliezen. Toen stalgenoot Niljani ook niet meer verder kon... kwam Jackie Chan Racing lmp 2 klasse uitkomend aan kop. Dankzij een surplus van 300 pk's... wist Bernard uh, Tongs Oreka in het slotuur van de race te achterhalen... en de Porsche daarmee de derde overwinning op rij te bezorgen. Dan gaan we even kijken. Onder voorbouw had ik het al gemeld... dat uh, Frits van Eert Jan Lammers en Baricello 13e zouden zijn geëindigd. Overall heb ik het dan. Uiteindelijk uh, een half uur voor uh, de finish... Dus om half drie maakten ze nog een uh, pitstop. Omdat Frits van Eert had aangegeven. Graag uh, allereerst. Hij, hij startte uh, voor, gisteren, dus om drie uur. De, Formule, uh, de, de Le Mans race in de LMP1 klasse. En hij wil graag ook een finish. Nou, dat kon wel, maar dat kostte wel een plek. Want oh. ze reden op dat moment op een dertiende plek. Dus een half uur om half drie stapte Frits van Eert tijdens deze pitstop in. En uiteindelijk zijn ze dus als veertiende geëindigd. Een echt een resultaat waar ze trots op mogen zijn. Geweldige presentatie van het Racing Team Holland. Oké, okay, ja. Uh, dan hadden we nog dat uh, burgernetbericht. Uh, wat we binnen gehad hadden. Ja. De Kawasaki die, uh, die gezocht werd. Nou, we kunnen melden dat die nog steeds niet gevonden heeft. Dus uh, mocht hij nieuws hebben daarover. Het gaat trouwens over een uh, mishandeling. waarvoor uh, de heren uh, op de Kawasaki gezocht worden. Bel dan naar de politie 0900 8844. Zijn hier de en People? Now you stop For the Disco Deferbers, that's from the Yarbrough and people and Don't Stop the Music. And it is sealed with a kiss. Though so we gotta say goodbye. It's gonna be a cold Bobby Vinton en Shield with a Kiss. Ja, Albert Young, ja. ben je stilvang? Ik ben er stilvang. Ja, nee, dat merk ik. Gauw, ouwe, hè? Echt een gauw, ouwe. Jeetje. Wie waren idee. wij nog jong. Uh, ik ja. was nog niet eens geboren. Ik <laughs> kan hoe jong ik was. Ja, ja heel jong dan. Goed, uh, ja, even uh, nieuws in de, uit, vanuit de wereld van de Formule 1, maar niet zozeer uit de wereld van de Formule 1, dan wel uit de wereld van de formule 1 mogelijkheid in Nederland want volgens het TT circuit in Assen is er een bedrag van zo'n 20 miljoen euro nodig om de rechten van de formule 1 race te kopen al dus voorzitter van TT circuit Assen Arjan Bos Sinds de opkomst van Max Verstappen is de schreeuw... om de terugkeer van de Grand Prix van Nederland steeds luider geworden. Zowel het Drentse TT-circuit als het Duinen-circuit bij ons hier in Zandvoort... zijn achter de schermen aan het bekijken of een Formule 1-race... op Nederlandse bodem haalbaar is. Volgens Arjen Bos, voorzitter van het circuit in Assen... zijn er kansen, maar dan moet er met behulp van het bedrijfsleven... een grote smak geld opgehaald worden. We gokken dat zo'n fee zo'n 20 miljoen euro bedraagt... al dus Bos in een gesprek met BNR Nieuwsradio. Dat is wat er in Europa ongeveer betaald wordt. Soms ietsje minder, maar dan zijn dat historische circuits. Dat geld is nodig om de rechten te krijgen... zodat je dat feestje mag organiseren. We kunnen het hosten, we zijn een facilitair bedrijf... maar er moet iemand opstaan die zegt... we gaan het met een paar investeerders mogelijk maken. Ik verwacht wel dat die stroming op gang gaat komen. En het gaat dan om landelijk, CQ internationale investeerders. De eerste geïnteresseerden zouden zich al reeds hebben gemeld... liet hij doorschemeren. Er zijn al wat mensen die gevraagd hebben of het feestje te mogen organiseren. Dat zijn vooral zakenmensen uit het midden en het zuiden des lands. Maar heel concreet is dat nog niet. Dus uh, het circuit Zandvoort krijgt concurrentie van... Van Assen. Van Assen. Ja. Dat ook niet Ja, mooi vind ik dat, dat, dat ze het gewoon een feestje noemen, hè. Gewoon, al ja. oh, dat feestje, dat moeten we kunnen organiseren. Ja, en als ze dan allebei, allebei 10 miljoen op tafel leggen... ...Zandvoort en, uh, en die, die, die Assen, het is hier en Assen... hoe je dat bij elkaar, heb je 20 miljoen. Maar ja. dan krijg je de discussie waar. Oké, okay, <laughs> ja, de ene helft van de race, uh, Ja, kan, <laughs> kan, ook. kan ook niet. Kan ook niet. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Wie weet, misschien komt het wel weer op zo voor terug. Toch, maar je het Gustar despacito mami ik weet te va a encantar mueve De single van deze Elvis Prespo is natuurlijk wel Swaf en Mente. Maar ja, dit was ook een leuke van hem, Bailaar. Zo, het is bijna vier uur, Albert Jan. Ja, zit er alweer op, uur twee. maar we zijn nog niet weg. We hebben Ja, dat is waar, dat is waar. Want moeten we anders buiten? Een beetje buiten spelen met het mooie weer. Blijf gewoon binnen voor de laatste Zoe van dit programma. I've got my world. Why should I think about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 Ik zag mijn collega Albert-Jan al kijken op die klok. Van, nou, dat ga je volgens mij niet redden, hoor. Nee, inderdaad, Albert-Jan, dat gaan wij niet redden, nee. Je mag ik nog een vermissingsberichtje doen, Hans? Ja, nou, je mag best een berichtje doen, hoor. Ja, ik, ik, ik help je even. Het is al een week oud, maar wie weet uh, is het inmiddels al gevonden. Maar uh, er is een tasje zoek. En dan heb ik het over een bericht van een week geleden. Maar misschien is hij nog steeds zoek. Want je hebt een mooi aandenken aan de viering van jouw 125 en huwelijk. Je bent op weg vorige week zaterdag om jouw 25-jarige huwelijksfeest... op het Zandvoortse strand te vieren. En dan gebeurt er iets heel naars. Je dochter verliest ter hoogte van Beach beachclub nummer 5. een tasje dat jouw aandenken is. Dikke tranen, En wie kan mij weer laten lachen? Al dus Rut Vermeulen aan het Zandvoortse korant. Het is een buideltasje met veel kralen, beat, beats... In de kleuren oudroze en zilver en grijs. Het heeft een zilverkleurig handvat en een knip. Mocht u het tasje gevonden hebben, of mocht het inmiddels al gevonden zijn, dan is het niet meer nodig. Maar mocht u het tasje gevonden hebben, dan kunt u contact opnemen met de Zandvoerzoekerant en dan kan Rut weer lachen. Oké, okay, dankjewel. Snel genoeg? Ja, oké. Okay. het ging snel genoeg. We gaan op dat nieuws en weer van 4 uur. Hier is Nickershow.